Maar nu eerst het NOS Nieuws van 8 uur. Mark Visser met het NOS Journaal. Door de gladheid zijn vannacht op de A12 tussen Gouda en Utrecht drie vrachtwagens op elkaar gebotst. Daarna kon een personenauto de vrachtwagen niet meer ontwijken. Het ongeluk gebeurde bij Woerden. Niemand raakte gewond. Door het ongeluk zijn twee van de drie rijstroken in de richting Utrecht versperd. De sneeuw- en opvriezende weggedeelten hebben op meer plaatsen in het land geleid tot aanrijdingen. Wel zouden de meeste snelwegen intussen redelijk begaanbaar zijn. President Obama maakt vanavond maatregelen bekend... die de kans op een aanslag in het Amerikaanse luchtruim moeten verkleinen. Na de mislukte aanslag van 25 december op een vlucht van Amsterdam naar Detroit... is het bestaande pakket aan beveiligingsmaatregelen opnieuw tegen het licht gehouden. Obama bespreekt de conclusies vandaag met zijn veiligheidsadviseurs. De twintigste kaper van de aanslagen op 11 september 2001, Zacharias Moussaoui, is in hoge beroep opnieuw veroordeeld tot levenslang. Moussaoui is enige verdachte die de Amerikanen levend in handen kregen. In 2006 werd hij al tot levenslang veroordeeld. Moussaoui had bekend dat hij aan een van de vliegtuigkapingen zou meedoen. Later tok hij zijn bekentenis in. De zelfmoordterrorist die woensdag een aanslag pleegde op een Amerikaanse basis in Zuidoost-Afghanistan... ...werkte voor de Jordaanse geheime dienst. Dat meldde verschillende Amerikaanse media. Bij de aanslag kwamen zeven CIA-medewerkers en een Jordaanse geheim agent om het leven. De dader zou een Jordaanse arts zijn die naar Afghanistan was gestuurd om belangrijke al qaeda leiders te lokaliseren. Erwin Wennemars stopt per direct met lange baanschaatsen. Hij zou pas na afloop van dit seizoen stoppen, maar hij heeft nu besloten het niet af te maken. Volgende week maandag neemt Wennemars afscheid op het NK Korte Baan in zijn woonplaats Dalfsen. Het weer, sneeuw en de temperatuur ligt rond 0 aan zee. landinwaarts inwaarst vriest het 2 tot 5 graden. Overdag aan de kust kans op een sneeuwbui en ook af en toe zon. De temperatuur ligt dan rond het vriespunt. Dit was het NOS Journaal.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 In the middle of the night at early dawn, everybody get up and sleep no more. Ah, these speakers thumping, grinding, people getting riled, lights are blinding. Baby, you're invited to a party that starts at four. Ah, my senses working overtime. Body now, step. Dagmiddag, het is zondag in Kennemerland. Een heel wit zondag in Kennemland, mag ik wel zeggen. Want het is uh, ja, flink besneeuwd de regio Zuid-Kennemland. Als we naar buiten kijken, dan zie ik mensen van een grote heuvel af, uh, afglijden. Dat is hier bij de AB Radio Studio. En ook in Zandvoort heb ik me laten vertellen dat het daar ook al behoorlijk wit is. En ook dat het daar gewoon gezellig is in het dorp van Zandvoort. Nou, deze middag, je kan het wel raden, geen sport. Want ja, dat is afgelast. En ook uh, ja, de inhaalwedstrijden van Bloemenel, die waren die nodig. Dus die gingen sowieso niet door. Dus vanmiddag in ieder geval geen sport. Wel actualiteiten. Want we gaan het hebben over de sneeuw in de regio. Want er is nogal een hoop aan de hand. Wegen slecht begaanbaar. En daar gaan we natuurlijk zometeen meer duidelijkheid over verschaffen... in deze aflevering van Zondag in Kennemland. Ook gaan we het hebben over het, uh, ja, de sprookjeswandeling. Die was namelijk in Zandvoort. Ja, en dat is natuurlijk wel helemaal toepasselijk een sprookjeswandeling. Daar gaan we deze middag over hebben. We gaan het ook hebben over heel veel andere dingen. Zoals een voetbalkooi die geopend is in Zandvoort. En ook nog een item over de brandweer. Natuurlijk ook in deze dagen zeer belangrijk. Want ja... Uh, ja, de cafés die zijn druk. De cafés en restaurants zijn overvol. En natuurlijk ook allemaal mooie kerstversiering. Maar goed, uh, ja, gaat het allemaal wel goed. De, uh, een van onze verslaggevers is in ieder geval pad geweest... om te kijken van hoe het daarmee staat... en of het allemaal wel veilig is. Die is in ieder geval een rondje wezen gaan lopen met de brandweer. Nou goed, zondag in Kennemerland, dus tot aan vijf uur vanmiddag. We gaan het ook nog hebben over rappers. Jawel, rappers die, uh, die kunnen een platencontract in de wacht slepen. Daar gaan we het ook nog over hebben deze middag. Kortom, uh, geen sport, maar wel een bomvolle zondag in Kennemerland. En ja... Ja, ook toepasselijke muziek moet ik zeggen. En als we naar buiten kijken, is het toch wel echt een Winter Wonderland. Some brown, he'll say all. Oh. It's is shine, the Shoot the screen, shoot the game. I so gave extra round. My barrel twists around. I can miss the shooting down at the hearts on the ground. I love to do it and yes, I use it well. And I let the battles battle out the bullet shell I never shoot and kill. I only shoot for kill, and if that's they gonna help you, even if you're still under the gun, I'm Door de, de hot Nation van deze week. Madonna en Over op AD Radio en CFM Zandvoort. Iedere zondagmiddag voor je hier... Het programma Zondag in Kennemerland met nieuws, sport en actualiteiten. Nieuws van de dag is dat het heeft gesneeuwd en dat het toch glad is op de wegen. Verder gaan we het hebben deze middag over een sprookjeswandeling in Zandvoort. Ik zei het al zojuist, Jaap Koper is gisteravond voor ons op pad geweest... en heeft uh, ja, toch eventjes de sprookjesfiguren aan de tand gevoeld. En daar gaan we natuurlijk zometeen veel meer over horen. Wil je alvast foto's zien van deze sprookjeswandeling? Ben je nieuwsgierig geworden wat het nou precies is? Kijk dan op onze internetsite? Dat is abradio.nl en meer nieuws. Nieuws uit Zandvoort ook op zfmzandvoort.nl Nu muziek van de Pet Shop Boys. Always on my mind. Baby, I ...naar AB Radio en CFM Zandvoort... ...je hoorde Tina Turner... ...en uh, ja, gisteravond was zover de altijd zo gezellige sprookjeswandeling... ...die jaarlijks van deze tijd wordt georganiseerd. Vond zaterdagavond 19 december plaats... In verschillende sprookjesfiguren liep liepen door het centrum van Zandvoort... ...en ma uh, vermaakte massaal de uitgelopen kinderen... ...en natuurlijk was ook onze Jaap Koper daarbij. Nou, ik begin eerst even met een kerstman... ...die niet echt als een kerstman eruit ziet, maar... Uh... ...wat wel een kerstman is. Oh, nou ja, goed. oh jee, help ik... Er wordt, uh, er wordt even ge Ah, er is, nog, er is nog iemand bezig fotootjes ja, aan het schieten. Ja, je, je spreekt nu met de echte kerstman, hè? Ja. Dit is Lies, hè? Is dat dit is Leash? Leash -Kerstman. Ja, ze, een Lies-kerstman. Van een uitzendbureau. ja wordt van een, ja, een, ja, een uitzendbureau. Maar goed, uh, het, het, het is altijd, dit is toch wel leuk? Het is geweldig goed. Echt, het is echt geweldig goed. Ja, dat vind ik wel leuk. Het doet het er dan nou niks af dat het uh, koud is, Klaas? Nou, het doet mij gewoon zeer dat ik hier geen kerstman mag hebben. Ze moet je kijken wat er naast me staat. Ja, ze heeft uh, wel de uh, kerstkleding uh, iets wat aangepast. Want je zei gisteren toch iets heel anders. Is dat zo? Ja, het zou er iets wat, uh, wat free -fall eruit uitzien. Maar met deze temperatuur heb je je er toch niet aan gewaagd? Na negenen. <lacht> wacht maar. Wacht. Oh, dus die, oh, die kerstman die is uh, nu al een beetje... op. We hebben nog een afterparty. <lacht> da, dat is duidelijk. Maar uh, even... Ja maar goed, maar even dit, dit, deze sprookjes wandelen jongens, uh, is dit uh, leuk om te doen? Jawel, het is heel leuk om te doen. Als je ziet hoeveel enthousiaste kinderen rondlopen, hoeveel kinderen je aanspreken en hoe ze in de rond springen. Nee, het is echt uh, het is heel druk. Het is echt uh, heel veel enthousiaste mensen. Jongens! En, uh, en jij? Want, uh, want ja, uh, je bent een uh, hele mooie uh, kerstdame. Uh, ja leuk hè ja. ja het is helemaal fantastisch <laughs> goed maar uh, oh. zo'n kluwijnke erbij dat zolder, oh. gaat allemaal wel lekker uh, erin denk. Ja. wij gaan lekker aan de wandel weer ah, dankjewel ga ik ja. nog even ga ik nog even ja, uh, shit shit gaat foto's uh, worden gemaakt nou ik ga nog even door met klaas Zeg het eens, jongen. want uh, dit Want dit, dit is toch wel een beetje een vaste waarde geloof ik aan het worden en die sprak wel mooi verleden jaar was ik er niet bij want toen waren we toen was het ook iets later ja. Ja. toen was het iets later en nu ben ik er gelukkig wel bij ik vind het een prachtig evenement maar je kijkt, en vanmorgen met die kou, ik denk, nou, het zal me benieuwd wat er een kinderen, maar je ziet hoeveel kinderen er rondlopen, joh, het is echt fantastisch. Het is echt geweldig, Joos. Ja, nou, je schiet er ook een klein beetje voor. Nee hoor, nee hoor, nee, nee, nee, nee, dat komt door de kluwein. Ja. <laughs> maar, uh, nou ja, we hebben dan natuurlijk nog iets, uh, 24 december, met die kerstsamenzang is, is, is, dat is dat ik niet. Nu? Nee, jij niet, maar, maar als je, als ik even naar jouw oordeel vraag, ja. dat is ook weer zoiets, hè? Als ik, als ik straks van vakantie terugkom en ik, ik lees dan weer het verslag en ik zie de foto's... en als je dan ziet hoeveel volk hier op dat kerkplein staat, dan is dat ook weer een prachtig evenement. Echt waar. Ja, nou ja, dat is duidelijk. En uh, volgend jaar misschien weer? Ja, zeker. Dit gaat er niet meer uit. Zowel dit niet als, als de kerstsamenzang. Kerstsamenzang is al voor het zoveel jaar natuurlijk. Dit is nu voor het tweede jaar, maar het is een even dit zijn evenementen die mogen er niet meer uit gaan in de winterperiode. Hoe hard het ook verliest. Hoe hard het ook ja. Nou, ja goed, dan, dan krijg je natuurlijk minder kinderen op de been. Maar dit is toch schitterend vandaag. Ja, want jij bent uh, ook van de generatie 63, dus dan moet jij wel weten hoe koud winters kunnen wezen. Heel koud. <laughs> toen toe vroeren nog uh, blokken in de zee, geloof ik. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Ik, uh, ik uh, woonde toen in Rotterdam. Ik werkte toen aan de metro in Rotterdam. En wij waren uiteraard uitgevroren. En ik heb de hele dag uh, voor de televisietje gezeten. Ja, het was voor ons in het kamertje natuurlijk een heerlijk evenement. Maar voor die jongens is het beren afzien geweest hoor. Echt weer afzien geweest. En een, een, van mijn, een fietskameraad van mij uit Halen, die is nog dertiende geworden. Dus, uh, dat zijn voor de echte bikkels. Dat waren de echte bikkels, jongen. Dat waren de echte bikkels, de echte bikkels ja. Heel leuk. Goed, Klaas, even uh, dankjewel voor de sprookjeswandeling uh, van jouw kant af gezien. Heel Graag gedaan. De en ik wens jou en iedereen een vrolijk kerstfeest en een gezond 2010. Dankjewel. Graag gedaan.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 Dat is uh, zes minuten over half drie. Je hoorde Midnight Star en Mira Stats... We luisteren naar zondag in Kennemerland nog tot aan 5 uur vanmiddag nieuws, sport en actualiteiten. En gisteravond ging Jaap Koper voor ons op pad uh, door Dorp van Zandvoort. Jaap Koper die ging dus door Dorp van Zandvoort op pad uh, met de sprookjestocht. De sprookjestocht die dus uh, door Dorp van Zandvoort ging. En als Jaap Koper zegt dat het koud is, dan is het ook koud. Ik zeg dat het heel koud is, maar als ik uh, door Roosje en uh, de prins zie, dan valt het nog me wel mee in deze sprookjeswandeling. Wij zijn zo verliefd, dus ja, dan heeft ik, zeg maar zie je je je ik zie het aan je, roos. Ik zie het daar. Het is koud, maar met z'n tweeën blijven we warm. Ja, ja hoor. Dat is dat, is dat leuk? Het is enig. Ja, het is helemaal leuk. En overal is vuur, hoor. En terras voor warmes. Dus op zich redden we het wel. Dank dus, wel voor je bezorgdheid. Oké, okay, uh, de sprookjeswandeling. Is het leuk om uh, al die mensen hier tegen te komen? En uh, al die mensen wat... Uh, Leuk's mee te geven? Ja, het is gewoon heel gezellig. Kijk, die kinderen die komen op je af en die willen een handtekening. En die zien weer een ander sprookje van, oh, oh we willen even naar de muziek daar luisteren. Nou, helemaal leuk natuurlijk. Is het ook niet iets uh, voor misschien volgend jaar, sprookjes uit 1000 en 1 nacht? Oh, geen idee. Daar moet ik me even in verdiepen, hoor. <laughs> Volgend jaar, joh, we zijn net begonnen met deze sprookjeswandeling. Deze sprookjeswandeling. Ja, maar omdat het zo'n beetje zo'n mooie, mooie nacht is natuurlijk ja, ook, denk ik. Ja, dat is waar. Ja. ja, en het zou nog een beetje gaan sneeuwen vanavond. Dus ja, je weet het niet, hè. Ja. Zijn jullie tevreden? Wij nou, zijn tevreden. Ja. ja, heel erg. Ja, hoor. Als je ziet hoeveel kinderen er al zijn, hoeveel kaarten er verkocht zijn, hoe leuk het is, zijn wij echt tevreden. Dus uh, voor, volgend, uh, voor een uh, volgende keer is dit weer voor Heilhang uh, voor vatbaar. Jazeker. En ja, misschien wel. Ja. Winterwonderland. Oh ja. Yeah. Like ik zie een kerstman ook uh, al in mijn achter, uh, in mijn uh, ooghoeken alweer aankomen. Die zal ik er ook maar even bij pakken. Het, het is een kerstman die ik uh, wellicht ook een klein beetje ken. Of op van zondagmorgen zit hij daar nog wel eens een keer te zitten. Dus en uh, gaat niet meer weg. Maar goed. Soms uh, luistert hij wel eens naar de naam uh, Ronde Witwinter, maar... Uh... Ja, hij ziet er wat opgeblazen uit. Ja. Hij is iets op, opgeblazen, maar goed. Ja. Uh, hoe, wat, wat, welke karakters zitten er allemaal in in die sprookjeswandeling? Nou, we hebben Sneeuwwitje, in het bos met haar zeven dwergen. Uh, in een huisje zit Roodkapje met haar grootmoeder de wolf. Uh, is je had... hier een beetje in? Nee, de wolven, de, de ogen hebben we iets meer in Engeland vorig jaar gemaakt. We hebben een huisje met van Snoep, met Hans en Grietje. Uh, Peter Pan, Kapitaan Haak, Tinkelbel, de kat. de Gelaarste Kat, Pinocchio en Giopetto. Bij het Roosje en de Prins. Ja. Dus, dus er is van leven van de kerststal, hè. Jozef en Maria, de drie herders, de drie koningen. En we hebben niet één engel, maar we hebben er twee. Oh. <laughs> twee Engels. Ja, twee Engeltjes. En natuurlijk een heleboel diertjes van Sunparks. Hè? Schaapjes, geitjes. Ja. Dat is heel belangrijk ook voor deze sprookjes want... ja. Ja, ja, ja, ja. En Maria is alleen uh, eerder de bevallen hè, dit jaar. Maar ja, goed. Ja, nee. zo knie's, knie's, uh, knie's die daar op bent, natuurlijk wij zeggen. Precies, ja. precies. <laughs> de Rosi. Mag ik jou heel hartelijk danken. Ja, en ik weet niet of jij je nog ooit nog ergens aan prikt, maar doe dat dan de volgende keer niet meer. Nee, dat doe ik ook niet hoor. We gaan hier daar wel even een beetje rust nemen hoor. De, de prins ook nog even gedag zeggen. Dag prins. Dag. Tot volgend jaar hè? Dag hoor. It's me again, yes How did you guess? Cause last time Like her. luisteren naar AB Radio je en ZFM Zandvoort. Jorden hoorde Dezen, Darulo en Ja, We kregen net al wat leuke berichten uit de regio van Sleetje rijden. Maar ook dat er in Haarlem-Noord momenteel een iglo wordt gebouwd. Dus dat is ook wel leuk. We gaan eens eventjes kijken of we daar zometeen uh, contact mee kunnen krijgen met de iglo. Nee, daar belde iemand naar onze tiplijn. Dat is 023-25-88-55. En die meldde dat de kinderen in Haarlem-Noord een iglo aan het bouwen waren van sneeuw. Nou, daar gaan we zo meteen natuurlijk eventjes wat meer over vragen. Eerst gaan we nog eventjes verder met de sprookjeswandeling door Zandvoort, want Jaap Koper die heeft zich daar zeker vermaakt en die kwam terecht in de kerststal. Nou, dit uh, is de, de levende kerststal, zo te zien. Naast mij staat een Jozef. En wat doet een Jozef? Een Jozef die, stel, die zorgt ervoor dat uh, Maria en Jezus zich heel goed kunnen uh, uh, uh, vermaken. En dat ze rustig zijn en niet uh, ja, dat het kindje ervan geniet. Het kindje, geniet. Het, kindje het, kindje het, kindje, het kindje geniet. Het kindje geniet. Het Geniet echt van zo'n aandacht van al de mensen hier. Ja. Uh, ja. Houdt het uh, kindje ook? Nee, vanavond nog niet. En daar ben ik heel erg blij mee en ook heel erg trots op. Dus moet een beetje rustig zijn met het kindje. Ja. En de kindertjes zijn hartstikke lief. Gelukkig hebben we onze huisdieren mee, wat geitjes en wat schapjes, waardoor de kinderen ook ontzettend lief zijn. Ja. Uh, maar uh, wat wat vragen ze allemaal? Nou, ze vragen hoe het met kindje Jezus gaat natuurlijk, want hij is net geboren. Dus ik zeg, maar, nou, hij heeft het een beetje koud, dus vandaar dat ik hem goed vasthoud. En voor, verder, ja, zijn de beesten eigenlijk ook wel heel interessant. Die zijn wel misschien nog het meest interessant, de beesten. De beesten voor de kinderen die hier langslopen, zijn de beesten het meest interessant. Natuurlijk lekker warm, hoog aaibaarheidsfactor. Voor de kinderen altijd heel fijn natuurlijk en wij zijn zo gastvrij om ze gewoon binnen te laten. En dat ze echt de geitjes en de schaapjes mogen aaien en even mogen knuffelen. En dan gaan ze keurig netjes weer naar buiten en dan komt de volgende groep om binnen. Waar komen die geitjes vandaan? De geitjes die komen bij Sunparks vandaan. Uh, die hebben dat belangeloos uh, uh, ter beschikking gesteld dat ze hier uh, op het kerkplein uh, mogen zijn vanavond. Uh, met dank aan Daan Leffers die keurig netjes allemaal strobalen neergelegd en hooi en voer voor de beesten, de geitjes en de schaapjes. Ja, ze hebben het prima naar hun zin. Ze hebben het niet koud zo te zien. Zelfs de meeste mensen wel. Maar hun worden zoveel geaaid en zoveel geknuffeld. Nou, die krijgen het vanzelf wel warm. Goed. Nou, Jozef. Wens je in deze mooie sprookjesnacht uh, veel plezier toe? De stal die wacht al achter ons. En we gaan straks heerlijk met het kindje Jezus tussen ons in. heerlijk slapen. In de stal lekker warm. En morgen gezond weer op. Dank je wel. Oké. Okay. We'll I'm Zondag in Kennemerland op deze sneeuwachtige zondagmiddag. Klinkt toch altijd beter dan een regenachtige zondagmiddag. Als we zo naar buiten kijken is het weer behoorlijk gaan sneeuwen in Zuid-Kennemerland. Men niet ook rekening te houden met meer gladheid op de wegen. Daar zometeen in het volgende uur van zondag in Kennenland natuurlijk veel meer over. Ook nog aandacht voor een voetbalkooi die geopend is. Ja, daar heb je vandaag niet zo gek voor aan. Het is meer een sneeuwkooi. Maar goed, als de sneeuw weg is, kun je daar heerlijk voetballen. En dat is in Zandvoort. Verder gaan we nog praten over rappers die kans maken op een uh, heuse platencontract. Nou goed, dat allemaal in zondag in Kennenland. Tot vijf uur vanmiddag. Muziek kies het nieuws uit de regio jouw keuze VVM zendt luister naar jouw keuze